Eerst een klomp met het NOS-journaal. In een psychiatrische kliniek in Balkbrug is een medewerker vanmiddag doodgestoken door een patiënt. De dader kwam zelf ook om het leven. Hij sloot zich op in een aparte ruimte waar hij brand stichtte. Nadat die brand was gedoofd door sprinklers, stak hij zichzelf dood. Twee andere medewerkers raakten bij het steekincident gewond. De dienst justitiële inrichtingen zegt dat ze geschokt en verslagen zijn door deze gebeurtenis... Ook minister Weerwind van Rechtsbescherming zegt dat hij meeleeft met de nabestaanden van de omgekomen medewerker. Ruim 200 activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion zijn opgepakt... vanwege de bezetting van het terrein op Schiphol voor privéjets. Ze wilden met de actie voorkomen dat de vliegtuigen konden opstijgen. Na het begin van de avond zijn de laatste activisten van het terrein gehaald. Ze worden naar verschillende locaties op en rond Schiphol gebracht. Het OM bepaalt wat er met hen gaat gebeuren. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Iran ligt over het aantal drones dat aan Rusland is geleverd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken gaf vandaag voor het eerst toe dat zijn land drones heeft geleverd. Al zei hij wel dat het gaat om een beperkte hoeveelheid. Maar volgens Zelensky schiet zijn leger er elke dag minstens tien uit de lucht. De Rusland zet veel van die kamikaze-drones in om doelen in Oekraïne te bombarderen. Daarbij raken ze vaak belangrijke infrastructuur zoals energiecentrales. In de Eredivisie heeft Sparta opnieuw indruk gemaakt door uit met 4-0 te winnen van Vitesse. Die vier doelpunten vielen allemaal laat in de tweede helft. Het is de grootste uitzege voor Sparta in bijna 30 jaar. FC Emmen was op bezoek bij Fortuna Sittard en versloeg de Limburgse club met 1-0. Daarmee heeft Emmen zijn tweede zege van het seizoen binnen. Het weer, vooral in het noorden, westen en westen wat regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. En er kan verspreid over het land een bui vallen. Morgen bewolkt en regenachtig en zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A9 is in beide richtingen weer vrij bij Amstelveen, bij de Schipholbrug... De technische problemen zijn daar verholpen. Door omrijders staat het nog wel behoorlijk vast op de A10 Zuid. Dus Tussen het Watergaasmeer en knopend Nieuwe Meer is de verdraging nog een kwartier. Op de A10 Noord, ook vielen tussen de Volendam en de Koentunnel, sta je ook 10 minuten vast.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 ZDFN's Nightwalk met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZDFN.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 onderweg zo meteen, Lenne uh, Horsborough is een maar eerst is die New York State of Mind in de Street Kings met No War. Je wordt hier op Sierra van een hele goede avond. <middels> dergelijks. Moeilijke naam. En M50 met What It Means To Me. En daarvoor DJ Fudge met de Animus. TVM's antwoord zaterdagavond de Nightwalk. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar de rechtszaak tegen Mariah Carey vanwege mogelijk plagiaat is van de baan. Country Andy Stone had vijf jaar voor de kersthit All I Want For Christmas Is You Al een lied met dezelfde titel uitgebracht. En volgens hem had de zangeres de titel daarom nooit mogen gebruiken. Maar hij ziet af van de aanklacht. Ja, hè. Toen ja. begon de zaak in juni, hè? 100 jaar nadat de plaat uitgebracht is. De country zanger nam zijn nummer dat overigens niet hetzelfde klinkt... en ook een andere tekst heeft dan het van Carrie... op onder de artiestenaam Vince Vance The Valiants... De zanger heeft de rechtszaak maandag gemeld dat de zaak niet doorgaat. Hij eist in eerste instantie 20 miljoen dollar. Ongeveer 20,4 miljoen euro. Schadevergoeding. Omdat Kerry zijn stijl en populariteit zou exploiteren. Kerry bracht een nummer in 1994 uit. Bereikte de eerste plek in de hitlijsten van 26 landen. En verdiende elk jaar nog heel veel geld met haar kerstnummer. En hij dacht na zo'n eeuwen... Eh, ik laat het ook gewoon even proberen. Eh, ik ga gewoon... Eh, Zeggen dat ze het gepikt heeft? Nou, hè? Ja, wat vind jij ervan? Ik uh, vind het allemaal een beetje, be beetje slapjes allemaal. En uh, rapper Takeoff, die is uh, afgelopen dinsdagochtend overleden bij een schietpartij in de buurt van een bowlingbaan in de Amerikaanse stad Houston. Zo bevestigde de lokale politie en uh, meerdere Amerikaanse media. Uovo, een ander lid van de Reformatie, Mikos was getuige van het incident. Zo'n 40 tot 50 gasten zouden op een privéfeestje zijn geweest toen iemand het vuur opende. De 28-jarige Takeoff, die eigenlijk uh, Chris Nick Caribal heet, is in zijn hoofd ze zou in zijn hoofd geraakt zijn en is daar ter plekke overleden. De twee andere personen zijn ook geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niet in levensgevaar. Ja, tegenwoordig die feestjes, dan zeggen we... oh, het is ver weg in Amerika, maar ook in Nederland gebeurt het tegenwoordig. Tegenwoordig 14, 15 jaar mes op zak en ze steken elkaar gewoon neer of dood. Ja, het, het, het moet niet gekker worden. Dus, uh, ik zeg wel, zo'n feestjes, sommige zo mogen zeggen... Die, die feestjes van jou waar je allemaal naartoe gaat. Allemaal drugs en drang. Nou, ik kan je vertellen, ik heb graag feestjes... waar heel veel drugs gebruikt wordt, niet omdat ik het promoot, ik ben zelf. Uh gebruik ik niks hoor, daar niet van. Ja, een biertje. Maar uh, de feestjes waar drugs gebruikt wordt, het algemeen, de stevige transfeestjes en zo. Uh, die mensen zijn erg gemoedelijk, dus uh, daar heb je eigenlijk helemaal geen last van. Uh, die zitten in hun eigen, in hun eigen, eigen wereldje van al die pillen die ze slikken. En daar heb je eigenlijk weinig last van. Ja, de EHBO af en toe last als dat ze een overdosis hebben gehad. Of te veel hebben geslikt. Uh, en, uh, of gemixt hebben met drank. Maar op zich valt het allemaal wel mee op die feest. Tien, we hebben zand, want ik loop weer veel te veel. Het is weer tijd voor muziek. JP Vince, HP Vince moet ik zeggen. Ja, mijn Engels is niet zo 100%. Ik had uh, net aan een voldoende op school. Je hoort, uh, je hoort hem nu met You Will Get Down. En ook zometeen Michelle Weeks en Ziggy met Bad Feeling. Oh, no surprise, I am loved, I am free, baby, I am me, who else am I supposed to be, <laughs> hello, hello, how deep does your love really go? Deze samen met Alisa Brianna. En daarvoor de Michelle Weeks en Ziggy. En Zeo met The Bad. A Feeling, The Ziggy uh, Eat uh, it Mix. Een itmix. Uh, ja, niet de it hoor. Van uh, waar tegenwoordig uh, die andere toko zit. Throwback uh, wordt aangehouden. gehouden. De Club R. Maar uh, ja, de plaat heet gewoon Ziggy Itmix. Zie je, antwoord. En zo werd het even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 5 november 2022 alweer. Nog, uh, nog vier weken verwijderd van Sinterklaas. Ja, het zal wat worden. En uh, voor je het weet is het eerste We zitten we alweer in 2023. Maar is even voor nu de party update vanavond. Zoals elke week in de in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in de escape in Amsterdam. En uh, voor meer informatie check de website escape.nl Met niemand minder dan onze eigen zandvers Raimundo. en hij heeft de line-up in handen. En hij heeft vanavond uh, uitgenodigd Finn Valley, Miss Sugarware en MC Janto. Vanavond dus in uh, escape het wekelijkse feestje Brainwash. En als we doorlopen aan de rechterhand hebben we dan uh, Club Air. Daar is vanavond de uh, throwback every Saturday. En Dat begint om 11 uur, het duurt tot 5 uur in de ochtend. En dat is hip-hop en R&B. En voor meer informatie, check de website Throwback, afgekort alleen de letters z t h r w b c -k .nl of r.nl. En nog een wekelijkse feestje, wat we elke week even behandelen, is Encore in de, in de Melkweg in Amsterdam. Dat begint rond de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. En dat is ook hip-hop en R&B. En voor meer informatie, check de website encoreamsterdam.nl, Aan elkaar geschreven encoreamsterdam zonder streepjes, zonder uh, wat dan ook. encoreamsterdam.nl of Melkweg.nl. Het is uh, Hollands, Hope of Hip Hop en RB. En uh, lidmaatschap is niet verplicht, moet ik even melden. En de uh, leeftijdsgrens is uh, 18 plus, oftewel 18 jaar en ouder. Dus als uh, je 17 bent, ga er niet naartoe, want je wordt gewoon keihard geweigerd. En vanavond uh, ook een leuk feest is gelijk met ons begonnen in, uh, in AFAS Live in Amsterdam. Rampage Amsterdam Saturday, 9 uur begonnen. Voor meer informatie, rampage.eu of avaslife.nl. Met onder andere Fox Stevenson, special guest Holy Ghost Murdoch. Zas, Past Present and Future, Voltage, B2B, My New land Act 13, Run the Jungle. Nou, nog veel meer. Het zijn twee zalen. Grote en een kleine zaal. En uh, ja, gewoon even kijken op uh, rampage.eu of avas live. Rampage Amsterdam dus. Dan gaan wij snel door met de orde van de dag. Muziek, nieuwe muziek, lekkere muziek. Zaterdagavond, jouw begin van jouw stapavond. Ik zou wachten tot 12 uur. Dan begint het pas een beetje gezellig te worden. Wat dacht je nu van Cloud9, Odyssey Inc, Wayne Soul Adventures en Victor van but do you want me?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 we hebben tijd voor een Nightwalk 10, de 10 populairste platen van de dansroep, de festivals, de clubs en natuurlijk op de streams de meest populaire plaatjes die je daar kan verwachten, horen en uh, hè, van kan genieten en helemaal uit je dak kan gaan. Deze week op 10, Kim English en Shaq met Moving All Around, Jumping op 9, Brandwood in met Bring It Down op 8, Of met Find A Way. Op 7, 11 System met Afraid to Feel. Op 6, Bob Sinclair in de remix van Fisher met World Hold On natuurlijk met Steve Edwards. Op 5, een nieuwe plaat van 11 System. De opvolger van uh, Afraid to Feel, dat is Hungry for Love. Op 4, Interplanetary Criminal met Bota, The Baders of Them All. Op 3, ex-nummer 1 plaatje die uh, weken na bijna maanden op nummer 1 nog staan. Jamie Jones in de remix van Winter Culture met My Paradise. Deze week nog steeds op 2, In Deep in de remix van George Smeddle met Last Night... DJ Save My Life Deze week de plaat die vorige week nieuw op nummer 1 kwam in de Nightwalk 10 Tartarian Riverstar met This Is The Sound Nou die hebben we vorige week al gedraaid We hebben zoveel nieuwe muziek dus we gaan hem niet draaien Misschien dat hij straks voorbij komt bij DJ Mouse op. Of misschien wel bij DJ Kelly. Ik heb andere muziek voor je Nieuwe muziek van Milk and Sugar Barbara Tucker, My Loving De Milk and Sugar redop. Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk To DJ Mario Sanford and DJ Malzo on CFM's Nightwalk main stage.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 CFM's antwoord met Wait. Daarvoor Steve Lauer en Mark List, featuring uh, Joe Farouk. Het If Only You Knew. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mauser met zijn Global House Vibe. En straks in de derde uur te vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de club Italië. Met DJ Cavaskelly. Voor u nog even muziek. Misschien nog DJ Peepee. -Pee en uh, Gabriel Rocca met closing. Maar eerst die Dennis Quinn met Love So Bright. Ik zeg tot zometeen. Na de break...